waarin zoveel dubbelzinnigheden staan als jij in dit gedicht hebt gevonden. Nou, daar weet ik niets van, dat heb ik niet bestudeerd. Dag Maarten en Bart. Dag Halt. En poëzie had toen natuurlijk ook een heel andere functie. Poëzie werd voorgedragen. Je kunt het niet met de huidige poëzie vergelijken. Waar kan ik het dan wel mee vergelijken? Nou, weet ik niet. Daar ben ik me niet mee bezig gehouden.